You would always stay It wasn't me who changed Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. Het kabinet gaat de komende jaren fors bezuinigen op de inburgering. Bijna twee derde van het budget gaat eraf. Totale budget voor de inburgering is jaarlijks ongeveer een half miljard euro... Volgens de demissionaire regering kan het volgend jaar met 100 miljoen euro minder... en zal de bezuiniging oplopen tot zo'n 340 miljoen in 2014. Dat blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag. Op welke manier de bezuiniging vorm krijgt is nog niet bekend. De verplichting voor immigranten die naar Nederland komen of er al wonen om in te burgeren geldt sinds 2007. In Parijs is de Eiffeltoren ontruimd vanwege een bomalarm. Ook het terrein eromheen is geëvacueerd. Bij elkaar ging het om enkele duizenden mensen... Aanleiding voor de ontruiming was een anoniem telefoontje. De politie is inmiddels bezig om met behulp van snuffelhonden de Eiffeltoren verdieping voor verdieping te inspecteren. De Italiaanse justitie heeft bij een zakenband voor een recordbedrag van anderhalf miljard euro zaken in beslag genomen. Vito Nicastri werd vorig jaar gearresteerd en zou in nauw contact staan met de hoogste baas van de Cosa Nostra. In beslag genomen zijn onder meer villa's, fabrieken, snelle auto's en meer dan 40 bedrijven die zijn gespecialiseerd in wind- en zonne-energie. De linkervoet die gisteren op het strand van Terschelling is gevonden hoort waarschijnlijk bij een rechtervoet die vorige maand is aangespoeld in het Engelse hal. Het KLPD nam naar aanleiding van de vondst van gisteren contact op met de fabrikant van de schoen en die zei eerder gebeld te zijn door de Engelse politie. Via DNA wordt onderzocht bij welk lichaam de voeten horen. In de Champions League heeft Champions League debutant FC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen de titelverdediger, Internationale uit Milaan. In Enschede werd de eindstand al voor de rust bereikt. In dezelfde pool eindigde Werder Bremen Tottenham Hotspur ook in 2-2. Het weer is zwaar bewolkt en in het zuiden regent het. Vannacht klaart het vanuit het noordwesten op. Overdag wisselend bewolkt, vooral in de noordelijke helft van het land, is er dan kans op buien. Het wordt zo'n 17 graden.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 It's gonna make me poke